App. Kijk op www.rkcbaaldijk.nl. Dit is de zender voor de gemeente dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Langstraat En En FM. van den Hoek. Wijnstraat FM. 5 over 5 precies. Allemaal vast een hele fijne zaterdagavond gewenst. Bedankt Sebastian Wolf voor de afgelopen 3 uur zeer fijne muziek. Dat geldt overigens hoop ik ook voor de komende 2 uur. Tot 7 uur is het langs zaterdag Funknight. Uit 19, en 80. Hallo, dit is langs Ratten Funknight en hier is een souvenir uit 1984. Fancy Tarten is hier. Een National Yes Alry. Komt uit 19, zoals ik al zei, 84 dus. Big Link, yeah. Reddings. Vroegwerk van de Weddings. I know you got another. 1982 was dat. Belangstraat FM Funknight. Belangstraat FM Funknight hoort deze week ook Langstraat FM Sport. Mm. Dadelijk uh, na half 7 dan uh, voetbal namelijk RKC tegen Heracles in het Stadion hier in Waalwijk. Dus een thuiswedstrijd voor RKC. Zeer belangrijk trouwens. Want uh, afgelopen woensdag hebben ze ook gevoetbald. RKC voetbalde goed, maar verloren. Misschien is het vandaag net andersom. Verslag is dan van Rumen van Bijnen. Het werkje van Shock was dat in 1988, give it to me dus. En ook dit is vers vandaag. Komt uit 1982, liever gezegd 1983 moet ik zeggen. is Bobby M en how do you feel... ...de maxi-versie van Dino was... ...vanaf haar gelijknamige LP... ...moet ik eigenlijk zeggen, ja. Die was, uh, ja, dat, dat was ook... swept Away, komt uit 1904... ...en daar, even kijken. langs van Funk Nights... dadelijk nog met Stephanie Mills... ...Glenn Jones... GIGAL GAMEN, Firefox, Kashif. Het eerste uur, het tweede uur beginnen we met uit Mickey En we hebben natuurlijk ook de voetbalwedstrijd RKC Heracles. Vanuit het Stadion in Waalwijk. Vanaf half zeven met Ruben van Bijnen. En dit is Bohannon, South Africa. Oh, oh, oh. en die inmiddels een souvenir die 1985 was had. En ja, zo heet die standback. En dit is Glenn Jones, belangstelling lang hem. Funk Night, 14 over half 6. G, don't read me like a book. You can't study me. Open up to me, you'll learn the things you need to know. Come into my heart, my dear, before I close the door. I know what I know, yeah, baby. I know what I know, yeah, yeah, baby. Don't study long. Study long, you study wrong. So don't you study long. You study wrong. you can be my habit babe and spend your time with me but only if your love for me is a reality i'm no jigsaw puzzle to keep me off your drawing pad i'm a I'm the best you've ever had. I know what I know. If you study long, study you'll study wrong. So don't you study long. Don't take too long. So study long, you study wrong. So don't you study long. Don't play games. <laughs> If you treat me right, you can't go wrong. so confused, you, you think it's money, but I'm not a Mi dice, eres tú, pero tú you don't know what to do. Venga aquí y escúchame, porque yo sé que yo sé. Eres tú. Wrong, so you it yo te necesito. Oh, no son Don't stay alone. Yo te quiero, amigo mío. Por favor, escúchame, porque yo sé Don't mi emociones. Low. Don't stay alone. Zeldzaam dat hij is, die is, je waarschijnlijk nergens. Als je dat wel doet, bel me even, want dan wil ik al weten waar natuurlijk. J. Gale Gamer was dat. And if you study long, you'll study long. Hoeft niet altijd zo te zijn, gelukkig. Maar een beetje gelijk hebben ze misschien wel. En sommige studierichtingen dan. <laughs> ik heb niks gezegd hoor. En dit is Firefox, souvenir. Fire down below, souvenir 1985, en tactikel langs hadden we een fun night. Jammer, we moeten hem even onderbreken, want bij de NOS zitten ze op ons te wachten. Nou, ik heb de, de reclame, de reclame, nieuws en reclame. En dan deel twee van Langs gaat er een Funk Night. Just... Verder en ook Langs Gaten een sport natuurlijk. We gaan eruit. My is your met Kashif. Your is sweetness. And it's good to me. Ook uit onze playlist. En lekker vaak aanwezig in dit programma. Ja, Tot zo. Woke ja. bed.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 Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Diktenhark met het Radio Nieuws. In de Irakse havenstad Qasr zijn bij protesten zeker 120 mensen gewond geraakt. De veiligheidsdiensten schoten in de lucht... en zetten traangas in om de groep demonstranten uit elkaar te halen. Die houden de haven al drie dagen geblokkeerd... De Irakse Hoge Commissie voor de Mensenrechten roept de manifestanten op om de blokkade te staken. Dat protest is onderdeel van het massaprotest tegen de corruptie en het slechte economische beleid van de Irakse regering. In de Syrische plaats Talab Yad, heeft een aanslag met een autobom bij een markt, zeker 15 doden geëist. 30 mensen raakten gewond. De meeste van hen moesten naar ziekenhuizen in Turkije worden gebracht omdat er onvoldoende capaciteit in Talab Yad zelf is. De plaats ligt in de strook van 30 kilometer grond langs de turks syrische grens... die door Turkije is benoemd als veiligheidszone. Veel Koerdische milities zijn er inmiddels al weg. Volgens Turkije zit de Koerdische IPG achter de bomaanslag. De Koerdische demonstratie in het centrum van Rotterdam... tegen de Turkse invasie in het noorden van Syrië is rustig verlopen. Dat meldt de politie, die zegt dat er geen grote incidenten waren. Een Nederlands-Turkse demonstrant werd opgepakt... omdat hij met een Turkse vlag tussen de Koerdische actievoerders liep... Het begin van de demonstratie op Plein 1940 in Rotterdam was onrustig... doordat de politie stokken innam die demonstranten wilden gebruiken als vlaggenstokken. PVC-buizen mochten wel. Cabaretier Joep van het Hek mag vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Volgens de management ziet het er allemaal goed uit bij de 65-jarigen van het Hek. Gisteravond werd hij op het podium van het oude Luxor Theater in Rotterdam onwel... en moest hij naar het ziekenhuis. Wat hem precies mankeert is niet bekendgemaakt... Er staan deze maand meer voorstellingen gepland in Rotterdam. Die van vanavond gaat sowieso niet door. Eind december 2015 moet van het hek een zware hartoperatie ondergaan... nadat hij een paar keer onwel werd tijdens een voorstelling. Het weer in het westen kan het flink regenen bij een stevige zuiden tot zuidwestenwind. wind. Aan zee is de wind stormachtig met windkracht 8 en windstoten tot 90 km per uur. Later vanavond neemt de wind af. Morgen is het rustiger, maar er valt dan wel wat regen.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 and hits. sonkey and you one key fm oh, nice. Mickey, daar openen we de tweede helft mee van Langs de Wendt aflevering 104. Om half 7 gaan we voetballen en natuurlijk ook wel Funk draaien, dat doen we ook nog gewoon. En dit is Larry Graham. All together, Cal Carlton, The SOS Band, O'Brien, Weeks and Company, Cool and the Gang, Status Quo, Progess in the Dox, One Way, Reggie Wiggins, Ohio Boys, and new tunes. <laughs> Call on me And in your love I'll stay Oh baby so, Won't you just call my name that thing somebody to hug it to kiss you tenderly call some me, I'll be there And your favorite love songs I'll sing it gladly I'll be there to hug you kiss you love you sugar night and day in a love oh, you've got say oh baby oh wait, baby Een tripped, tour cool rounds en fallen out. extended remix hoor je daarvan A 1985 uit de playlist Om half zeven is zover. Dan gaan we voetballen RKC tegen Heracles hier in het Stadion in Er Ruben van Bijne is daar voor ons en doet verslag voor die spannende wedstrijd. Ik zie dat ze het deze keer wel redden. Om te winnen, want het was allemaal een beetje nipt afgelopen woensdag. Toen ze nog verloren. Met 4-3 van Herakles. Dus kijk of het nu andersom kan. Ik hoop het wel. In ieder geval, dit is een souvenir. die SOS band. Just, good. Just be good to me. Gewoon naar het Mandelmakers stadion hier in Waalwijk naar Ruben van Bijnen en gaan we de wedstrijd RKC Heracles volgen. Live volgen hier op de radio. Hier van de Funknight. Fun Night en bij Peters Platenparade ook natuurlijk. Gaat na 7 uur dus gewoon door. Langzaten Win Funk Night. Hier is en Company. En dat is de titel. In a tunnel of love We hebben twee nacht. Ruben hangt nog niet. We wachten op hem. We doen even met deze van Florent. A little love and a little wine. op die klanken, die Italiaanse klanken van Chlo a little love, a little wine, en ja, we hebben hem gevonden, Ruben, Ruben van Bijnen, vanuit de het stadion. Hoi Ruben. Hallo, is is de goal wil ik zeggen, maar de boot van Lenghout Wat een echt maar de doel pakt Wat een kans voor RQC na zes uur te spelen, En hier ontstaat hier een nu doet het aan een 1 achterstand. Oké. Okay. Dus eh, uh, en nu wordt er weer goed doorgehaakt. En schot! Door en In een tegenstoot misschien nog een schot! Wordt geblokt! Nog een schot! En uh, de dus struikelt hij en dan wordt het door Herakles. Zo! En eh, uh, ja, Herakles krijgt meer weer door de 1 Ja, ze continueren de hele hectische fase. Eh, uh, het is RKC, Herakles. RKC pas één punt. Kreeg heel veel complimenten na de wedstrijd tegen Beyond 2 en eh... Uh, AFC verloren Telkens met 2-1. En in, uh, dit, uh, deze week heeft het ook in een spectaculaire bekerwedstrijd tegen Irakes, wat ze nu tussen tegen Spelen gespeeld. Ja. Toen verloor de ploeg helaas met 4 tegen 3. Maar wel goed gespeeld. Uh, we, toen wel in Armelo en nu dus in uh, Waalwijk. Waar ja. Uh, ja, het een wonder is dat RKC niet de voorsprong is gekomen. Hè. Vlak daarvoor. Uh, wilde RKC een penalty krijgen die kregen ze niet op dat moment was er vanuit uh, het uitvakvuurwerk en we weten natuurlijk al het verhaal van RKC dat daar uit het uitvak ook vuurwerk is afgestoken en daarna buiten stadion. ook nu weer eerst dit uitvakvuurwerk daarna werd er een uh, werden knallen een uh, cake werd buiten stijl afgestoken en daarna ook nog in het speervak van RKC uh, werd een vuurwerk afgestoken dus uh, ja het, het was weer uh, behoorlijk afleidend uh, heeft hier ook een minuut lang Hingen, gehangen. En nu kent RKC een vrije trap aan de linkerkant van uh, het straksverbied van de Hercules. En uh, ja, bij Herkles zijn er aardig wat supporters mee. Ik denk een maandje of 150, 200. Zo. En de supporters die je nu hoort, dat zijn de rkc supporters. En die zijn in grote getaan naar deze wedstrijd te komen. Mooi om te zien. En die zien dus dat RKC fel begint. En echt de dop van de kans heeft gekregen. Vlak daarna dus nog een grote kans. En nu de vrije trap van de thuisploeg, valt de linkerkant genomen, volgebracht, gekold en dan wordt hij daarna nog net gemist. Ergens C40 bij het doelpunt, hij valt niet, maar ja, spectaculair begin dus Ergens in Ergens. Het is een wonder, maar het is nog 0-0 na minuten. En dat wordt gefloten. cool in ik gang is it. dadelijk hoor je Ruben weer. op de achtergrond. Ruben. Ik dacht dat er een doelpunt was. Ik hoorde Ruben niet eens op de achtergrond, maar die hoort mij weer niet. Dus <laughs> ik kijk even op de score. Het nog steeds 0-0. Dus uh, we gaan dadelijk naar hem toe. En dit is steeds voorbaar langs de Wem Funk Night en langs de Wem Sport. Loving you is het. 11 over half zeven. So exciting. gescoord net. Ik zag het net, uh, net vanuit mijn ooghoek. 1-0 voor uh, RKC, is het niet uh, Ruben? Zeker, was het doet van Silla zo prachtig. Via de onderkant van de lat. En uh, ja, RKC wordt gewoon compleet overkast. Dat doet is natuurlijk niet. Want RKC uh, gaat fantastisch van start. En uh, nu zijn ze ook weer in de aanval. Deze basis is net niet goed genoeg. Maar bij RKC kunnen ze de bal in heel wedstrijd in ieder geval tot nu toe Deel dat ze nog niet goed in de ploeg houden, maar ja, RKC zal dus een bal van de lijn uh, gehaald zien worden. Uh, schot op doel, deze zat er fantastisch in, kortom, uh, ja, ongekend sterk eerste kwartier van de thuisploeg die elke thuisuitstraat heeft verloren. Uit hebben ze één puntje gepakt, toen uit bij SC Twente in het begin van het seizoen. Mm -hmm. um, ja goed, RKC weet zichzelf gewoon heel weinig te belonen dit seizoen. Maar uh, ja, op dit moment dus wel. Want ik kan uh, niet goed uh, geheugen ja, tegen het PSV. Toen kwam ergens een voorsprong, dat kan ik me nog herinneren. Toen uh, speelde het ook een ijzersterke eerste held. Alleen, toen kreeg ik daar dus drie uh, ongelukkige tegendoelpunten. Toen uh, was Paul Quassen nog uh, basisspeler. Maar sinds hij ruzie heeft uh, gemaakt met doelman HF Haas op het veld, lijkt hij uit de pik worden. Mm -hmm. uh, ja, goed. Nu gaat de bal los anders in iedereen. En is het de fase die de bal gaat ophalen? De doelman van RKC die nog geen redding heeft die hoeven te verrichten deze wedstrijd. Die uh, ja, onverwachts uh, goed uh, uitpakt voor RKC. En ook wel leuk omdat het goede saaien goed gevuld zien, zit. En uh, ja, het is een vroege wedstrijd, dus die hebben na ze nog alle tijd om dit te vieren. Uh, als het tenminste zo blijft. Maar uh, ja, als het zo blijft, dan pakt RKC dus niet alleen. Het eer, de eerste punten in het thuisdistrict, maar pakt ook de eerste overheen van het seizoen. En kan er zo waar weer een beetje positief gekeken worden. Ja. En uh, nu is de Herakles uh, dat de bal inlevert, wat ongelooflijk knoei. RKC uh, kan eruit, mooie actie dit. Maar wordt voorgegeven en ja, dit is een hele zwakke voorzet. Die gaat over alles iedereen heen. Wat nog binnengehouden. En dit is een prachtige actie, want die speelt. Ja, dit is Bakari. De man van de wedstrijd tegen Ajax die uh, maakt toen de gelijkmaker in de wedstrijd die RKC uh, uiteindelijk op een hele zure manier met 1 tegen 2 verloog. En nu is de Muller die gaat de helft op van Heerkes Aldo, lijkt zich vast te lopen. Doet dat er tijd nadat hij langs man is gekomen. En dan kan Heerenkers eruit. Dit is een prima bal op Dessers, de Belgische spits, maar die raakt de bal helemaal verkeerd. De bal achter, boet wel voor RQC en uh, ja, het was het eerste speldeprikje, maar meer dan dat was het niet van Heerkwes. Kortom, RKC staat dik verdiend met 1 tegen 0 voor na ruim een kwartier spelen. Van One Way te horen krijgt 1986. You better quit with your life. Well, langs Zaterdam Funk Night en langs Zaterdam Sport. We gaan weer naar Ruben, Ruben van Bijnen. Hoi Ruben. Hoi Ruben, ben je aanwezig? Kun je maar horen? We hebben vandaag een klein beetje problemen met, uh, met de verbindingen. Dus uh, we gaan het gewoon proberen. Ruben, kun je maar horen? Ruben? Nee. Ja, ik, ja, kan ja. Je, ik kan je nou horen. Ja, oké, okay, dat is goed. Oké, okay, ik zou zeggen ga je gang. We waren al bang dat we hier verloren waren, maar gelukkig niet. Oh, is het een uitzending? Jazeker. Ja. Oh, Oké, okay. uh, ja, 25 minuten ja. gespeeld, vrij trap voor RKC. En uh, die wordt in enkele doel geschoten, uh, geblokt, wordt weer teruggebracht. En uh, via via 4 weggehaald door Herakles. 1 tegen 0 dus voor RKC. En uh, nog altijd een verdiende voorsprong, want Herakles kan ongelooflijk weinig tegenovergestellen. RKC in de laatste fase ook vrij wij kunnen doen Omdat het even wat rommeliger is. Maar ja, nog altijd. Het niet de edelvoorsprong En uh, ja, Herakles is er altijd helemaal onmachtig. En hier een prachtige bal naar voren. Maar de uh, RC4 in de avond kan. Er wordt bijna gestruikeld. En in wat voor Herakles. We hebben bij RKC een speler geel zien krijgen. Vanwege schouder. Ik, ik kon het heel moeilijk zien. Uh, bij rc waren ze uh, lions. Want die dachten echt aan een, uh, stra uh, aan een strafschop. Maar dus, dus er zit eigenlijk heel de schouder. En nu is het Heracles, de bezoekers uit Almelo, die gaan ingooien. Gaan zij dan de eerste ploeg zijn die dit seizoen uh, niet weet te winnen? Waarlijk, ik, uh, laten we het hopen, want dat zou voor de fans die massaal weer naar het zaal toe zijn gekomen. Natuurlijk fantastisch zijn om RKC eindelijk dit seizoen te zien winnen. En uh, ja, het doelpunt was mooi, dat uh, viel onder onderkant van Lat. Het doet dat dus daar een fantastische eerste kwartier viel. En nu is RKC weer in de aanval. Men voorzitter, Voorzet de rechterkant. gaat over alles hier heen en ook over de achterlijn heen. En daarom mag Rekker zijn op gaan nemen. Met uh, een kleine half uur op de, de klok. staat nog altijd 1 tegen 0 voor RKC. Oké, okay, dank je Ruben. Je gaat dadelijk door in Petersplatenparade met Peter Sterrenburg. Veel succes. En natuurlijk ook heel veel succes aan RKC. Want ja, ze staan al 1-0 voor, maar misschien wordt het echt een echte revenge. Uh... Wedstrijd. Dus dat is het, uh, ja, misschien was het al 4-3. Maar nou andersom, per KC natuurlijk. Langs hadden we een funknight zit erop. Ik, uh, ja, ik laat je gaan met deze van Miles Davis. Die laten we gewoon lekker uitdraaien tot het einde. Something's on your mind. Geschreven door James Williams. Van D2N. Volgende week is er weer een compleet normale uitzending. Zonder voetbal, dan draaien we alleen Funk. En RKC, ja, dat, dat, uh, je kunt op het speelschema kijken en dan weet je precies wanneer ze spelen. Dat is gewoon een kwestie van even googelen. RKC, het speelschema. Nou, we wachten even op Peter. Die gaat doordelijk met de wedstrijd en Ruben van Bijnen. En er ruikt natuurlijk ook nog even lekkere muziek. Veel plezier met hem. Fijn weekend, fijne week en tot volgende week. Gemaakt door Benders Adviesgroep, het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig internet.